Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Best zijn vannacht drie kinderen gered uit een brandend huis. De meisjes hingen uit de ramen, terwijl de vlammen uit het dak sloegen. Een buurman wisten naar buiten te krijgen. Buren brachten ook de vader in veiligheid. De vader en de kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze rook hadden ingeademd. De buurman verdraaide bij de redding zijn knie. en moest ook worden behandeld. De brand in Best begon op de benedenverdieping... door nog onbekende oorzaak.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 Dan nog het weer, bewolkt en wat motregen, ook een paar opklaringen en het wordt 8 graden. Morgen wat regen en ongeveer 9 graden. Vanaf dinsdag komt er meer zon. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 En naast Stengets op de Noorzaaks hoort u Richie uh, bij Rock op piano, Dave Holland op dubbelbas en Jack Dionette op drums. U gaat luisteren naar My Foolish Heart van Stengets. <middels> it met My Foolish Heart live op de Left Bank in de beroemde Daltonzaal in Baltimore. Het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur is van Ned Adderley. Ned Adderley um, is de broer van Cannonball Adderley, oftewel uh, Julian Adderley. En hij heeft een album gemaakt in 1960 dat heet Dead Right. En hij speelt hierop samen met een aantal hele grote saxofonisten.